9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De overheid overweegt om HEMA staatssteun te geven, meldt het FD. De winkelketen gaat gebukt onder een zware schuldenlast... en door de coronacrisis is het bedrijf alleen maar verder in de problemen gekomen. De staat zou garant kunnen staan voor nieuwe leningen. In de Amerikaanse stad Buffalo zijn twee agenten geschorst... voor het omverduwen van een oudere betoger... Het was bij een demonstratie tegen politiegeweld en racisme. Op beelden is te zien dat de man van 75 na de duw stil op de grond ligt... en begint te bloeden bij zijn hoofd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de burgemeester is zijn toestand stabiel. Op het incident in Buffalo na verliepen de protesten in de VS... over het algemeen vreedzaam. Wel werden in New York betogers gearresteerd... omdat ze ondanks het uitgaansverbod op straat waren. In Suriname is het aantal coronabesmettingen opnieuw gestegen, naar 82. De minister van Volksgezondheid denkt dat het er op korte termijn honderden zullen zijn. Een Surinaamse gezondheidsexpert die de regering adviseert zegt dat hulp vanuit Nederland zeer welkom is. In Suriname zijn maar weinig intensive care plekken. Ook is er een tekort aan verpleegkundigen voor die afdeling. De expert hoopt dat de Surinaamse regering de steun officieel aanvraagt, ondanks de minder goede politieke relatie met Nederland. Bijna de helft van de cafés en restaurants hield maandag de deuren dicht... terwijl ze voor het eerst in maanden weer open mochten. Dat concludeert ING op basis van de pinbetalingen. De bank denkt dat het voor sommige cafés en restaurants... nog niet rendabel was om open te gaan. Ook blijkt dat in een kwart van de zaken de afgelopen maanden... nog wel gepind werd, onder meer voor het afhalen van eten. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land... met lokaal ook wat onweer. Het wordt 12 tot 14 graden bij een stevige wind. Morgen en zondag vallen er opnieuw buien, maar dan is het wel iets warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I'll tell you what We Use your imagination. Yes, that's right. van Zon. Zee, Zandvoort en Zomeritz. I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. Ik weet no better than I want you, but I to you without a doubt. Now the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 And I don't want to drown in an ocean of you Ooh, Anything that ought to keep me close to you Het laatste uh, nummer van dit uh, ritme van Zandvoort tussen 9 en 10. Zometeen tussen 10 en 12 ben ik er weer met een uh, ochtendprogramma ZFM Live Voor Zandvoort, hoe je het ook wil noemen. Maar hier dus We Are Family. Tot zometeen. Weer een bomvol programma, dus blijf zeker luisteren. Wil je nou een nummer aanvragen? Stuur dan een appje naar 023 573 0393 en dan zie ik u zometeen in de uitzending met uw mooie nummer speciale boodschap, noem maar op wij hebben er weer zin in. Tot zo meteen!